Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Zit zo meteen een wereldkampioen bij ons aan tafel, Johan Remmerts. En u hoort waarom hij die titel in de wacht heeft gesleept. En we gaan naar nieuws uit de regio. Eerst het NO-Nationaal met Renate Evers.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 Thailand wil hulp van Singapore bij het opruimen van de olievlek in de Golf van Thailand. Afgelopen weekend lekte 50.000 liter ruwe olie uit een pijpleiding in zee. Daardoor raakten onder meer de toeristische stranden van het eiland Koh Samet besmeurd met een dikke laag olie. Volgens de autoriteiten kan het nog jaren duren voordat de stranden weer in hun oude staat zijn hersteld. Singapore heeft de juiste apparatuur om de olie in zee op te ruimen, zo zegt de thaise regering. Thailand wil de eigenaar van de pijpleiding laten opdraaien voor alle kosten. De gemeente Weert wil bij verkiezingen geen vrijwilligers van 75 jaar of ouder in de stembureaus. Volgens de gemeente kunnen ouderen zich niet goed concentreren en daardoor zijn in het verleden bij het tellen van de stemmen fouten gemaakt. De gemeente. We hebben uh, eigenlijk een beetje de richtlijnen gevolgd van het Rijk die ze hanteren bij een rijbewijs. Daar moet men ook vanaf 75 jaar herkeurd worden. Dat heeft ook zijn redenen. Een grens is altijd disputabel, dat snap ik. Maar we kiezen voor deze wijze um, om op deze manier de kwaliteit van onze procedure te verbeteren. Verder zouden 75-plussers te langzaam tellen. Weert hoort altijd bij de laatste gemeente in Limburg die de uitslag doorgeven. Tot nu toe mocht iedereen van 18 jaar en ouder meehelpen bij het stemmetellen in Weert. In Zweden zit een man al ruim 20 jaar vast die ten onrechte voor acht moorden is veroordeeld. De man werd gezien als de grootste seriemoordenaar die Zweden ooit heeft gekend. Begin jaren 90 bekende hij meer dan 30 moorden, maar later trok hij zijn bekentenissen in. De man had gelogen omdat hij aandacht wilde en ook zat hij onder de medicijnen. Vandaag liet het openbaar ministerie in Zweden de laatste aanklacht tegen hem vallen. Volgens het OM moet de zaak worden beschouwd als een grote fout van het rechtssysteem. Psychiatrisch deskundigen bekijken nu of de man na ruim 20 jaar kan worden vrijgelaten uit de inrichting. Het weer van tijd tot tijd zon, maar ook in enkele bui. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen droog, zonnig en warm 25 tot 32 graden. En wij gaan het zo hebben over het maken van schoenen. Blijf luisteren.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 Dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, hier aan tafel. Johan Remmerts, Hij mag zich twee jaar lang de beste schoenmaker van de wereld noemen. Meneer Remmerts, waar werd dat bekendgemaakt? Het werd bekendgemaakt in San Diego in Amerika. En was u daarbij? Ik was daarbij. Oké. Nee. Nou, hoe dat zo gekomen is, dat bespreken we zo. En we gaan ook een kijkje nemen in de regio. Collega's van de regionale omroepen en de kranten vertellen... wat er speelt in hun werkgebied. Ook nog aan tafel zit Bert-Jan Lietaert-Peerbolten. En we hebben ook nog live muziek van Nico Arsbach. En tegen half vier kunt u luisteren naar onze dichter bij de dag... Onno Kosters. En uw mening, die horen we graag via Twitter... met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website, ditstedag.nu. Johan Remmerts, wereldkampioen schoenmaker, hier aan tafel, gefeliciteerd... Ja, dank u wel. Eerste wereldtitel die u binnensleept? Ja, dus de eerste wereldtitel. En ook de eerste keer dat u aan een wedstrijd meedeed? Ik heb wel eens eerder aan wedstrijden meegedaan, maar niet aan de wereldtitel. Nee. Hoeveel, mensen deden, hoeveel schoenmakers deden er mee aan dit kampioenschap? Dat is. Dat, dat weet ik zo niet, dat is nog niet bekend. Oh nee? Nee. En hoe kwam u er dan bij terecht? Uh, via een. Uh, via, via iemand die ik. Uh, die ik ken en die vertelde tegen mij dat in Amerika ook een uh, wedstrijd is voor een wereldcup. Ja. En daar heb ik mij voor in laten schrijven. En wat moest u toen vervolgens doen? Uh, ik kreeg dus een opdracht om uh, een paar schoenen... of twee paar schoenen moest ik uh, uh, inleveren... Van, uh, die, uh, die gedragen waren. En dan van de ene paar moest ik de zool helemaal vernieuwen... En van de andere paar moest ik een halve zool en een hak vernieuwen. Ja, en die moest u dan opsturen naar Amerika? Ja, die heb ik dus in mijn uh, schoenmakerij heb ik die, uh, gerepareerd en die heb ik opgestuurd naar Amerika toe. Ja, en wat kreeg je toen te horen? Toen kreeg ik uh, een telefoontje uit Amerika dat ik in de uh, top drie uh, was beëindigd. Zo, toen schrok u waarschijnlijk? Ja, toen schrok ik. <laughs> ja, was dat wel iets bijzonders natuurlijk, want... Ja, dat, dat hoor je niet elke dag, hè, zulke nee, dingen. Nee, nee, nee, nee. En bent u dan heel goed? Ja, dat moet dan wel. Maar wat maakt nou dat u dat op een betere manier heeft gedaan dan al die anderen? Ja, daar, daar heb ik zelf ook geen uh, verklaring voor. <laughs> maar ja, de mensen uh, die, die zien mij werken, en uh, daar krijg ik waardering voor. en Ik geef daar ook een stukje liefde in en uh, vakmanschap... En, en dat brengt mij tot uh, succesvolle ja, dingen. Ja. Ja. Nou, U hoorde tot de top drie. Dat, we, dat hoorde u hier in Nederland. En toen moest u naar Amerika toe komen. Ja, dat was, ik was uitgenodigd om daarheen te gaan. Dus uh, dat was een hele ervaring. En moest, moest u dan ter plaatse ook nog schoenen repareren? Of hoe, hoe nee, ik het? hoef dat niet ter plaatse. Want die opdracht heb ik in mijn eigen uh, schoenmakerij gedaan. Ja, en hoe, hoe kwam er dan uit dat u de als eerste eruit rolde? Op basis waarvan was dat dan? Nou, ze waren eigenlijk uh, afgekeurd. Ze waren afgekeurd. Ja, ze waren... Oh. oh, hoezo? Nou, dus, uh, toen ze de schoenen uit de doos hadden gehaald... Uh, hadden ze dat beoordeeld. Toen hadden ze gezegd van... Uh, deze meneer heeft niet goed de opdracht begrepen... wat er eigenlijk aan moest gedaan worden. En uh, de bedoeling was dat ik dus van die ene paar... een halve zolen had geplaatst, maar uh, voor hun... Was het zo om te zien dat het in gehele zolle waren? Nou oh ja. U was zo goed, dat hadden ze nog nooit gezien. Dus nee, daar dus hadden ze dus, dus niet dus gezien. Dus ze snapten niet hoe nee. goed u de opdracht had uitgevoerd. Ja, precies. Oké, okay, maar hoe moest u dat toen weer recht Nou, ik had gelukkig een, een brief had ik, uh, in de schoenendoos gedaan. Maar die is er, Op een of andere manier is die eruit gevallen. En die is op de grond terecht gekomen. <laughs> en. Uh, Gelukkig hebben ze die brief gevonden, na die tijd. Ja. En daar stond dus in wat ik precies had gedaan. Dat het niet een, een hele zol was, maar dat ik een halve zool had geplaatst. Ja, en toen snapten ze hoe goed u eigenlijk was. Ja. Ja, kijk. Het had even tijd nodig. Het had even tijd nodig. Ja. Maar toen kwam u daar in San Diego. Toen waren er nog drie mensen over, drie schoenmakers. Wie, wie waren uw concurrenten? Uh, de concurrent was uh, een schoenmaker in uh, Canada. Die is uh, nummer twee geworden. Mm -hmm. En een collega hier in, in Nederland. Oh, ja. kijk aan. Dus Nederlanders zijn echt goed in schoenmaken, kun je wel stellen. Ja, Nederlanders zijn blijkbaar goed in schoenen repareren. Ja. Ja. En wat maakte dan dat ze u uitkozen als nummer één? Nou, wat ik net had verteld, dus het was zo bijzonder voor hun dat ze dus de aanslag van de zool, die hadden ze dus niet kunnen zien... Ze zijn daar ook twee uur mee bezig geweest om te ontdekken waar dat zat. Hebben ze die schoenen weer helemaal uit elkaar gehaald of zo? Nee, ze hebben toch met bepaald soort apparaten hebben ze dat kunnen ontdekken. En dat was wel heel erg uniek. Ik was net dat de runchenapparatuur er weggekomen is. Kijk aan, nou ben bent u echt een tovenaar eigenlijk. De schoenmaakbranche in Nederland, die kan dus heel goed schoenen maken. Dat blijkt wel als u al met een tweeën in die top drie stond. Maar u heeft het wel moeilijk, hè? De branche. Nou, uh, tegenwoordig, ja, we hebben allemaal een dipje. Hè? Daar heeft iedereen last van. En uh, ja, met, met zulke activiteiten, wat ik nu heb gedaan, uh, is dat weer een hele goede motivatie, ook uh, in de schoenmakerij. Ja. En uh, de mensen uh, ja, die kunnen weer zien. En uh, even de gedachten weer op de schoenen en op de schoenmakerij zetten. Ja, bij Jan kom je wel eens bij een schoenmaker? Ja, zeker. Ja? Als ik schoenen koop, dan ben ik vaak erg gehecht aan die dingen. En dan laat ik ze vier, vijf keer verzolen voordat ik eindelijk zo ver ben dat ik ze weg doe. Oké, okay, dus daar, uh, dat, van dit soort mensen moet u het hebben, meneer Remmerts. Ja, daar moet ik het van hebben. Ja. Nico Arsbach, kom jij wel eens bij een schoenmaker? Zeker. Ook ja. bij een schoenmaker. Ja. Ja. Kijk aan. Nou, dan zou je zeggen dat het goed gaat. Ja, tuurlijk gaat ja, het ja. wel goed. Ja. Maar uh, u geeft ook les. Ja, ah. ik ga ze binnenkort les geven in, uh, in Utrecht. Bij de schoenmakerschool. En er is dus een schoenmakerschool. Ja, ja. dat klopt. Ja. En, en, en wat leert u dan? Wat, wat, is, wat is uw specialiteit? Nou, dan ga ik dus het, uh, het vak echt weer uh, uh, uh, aan die jongens of aan diegenen die dus, uh, zich aanmelden. Mm -hmm. Dan ga ik dus uh, een stukje vakmanschap uh, uitleggen en uh, hoe een schoen in elkaar zit. Want is, is het, wat je hebt natuurlijk ook nog, ja, je hebt goede schoenmakers en je hebt hakkenbarren en dat soort dingen. Is er een groot verschil in kwaliteit? Ja, Kwaliteit, is, daar blijf je altijd verschillen in houden. Hè? Die ene timmerman is niet hetzelfde als een andere timmerman. En de ene schoenmaker is ook niet hetzelfde als een andere schoenmaker. Nee, dus. nee. maar zitten er ook uh, uh, beunhazen onder de schoenmakers? Beunhazen? Ja, beunhazen. <lacht> die heb je toch in elk vakgebied? <lacht> uh, ja, dat doet... dus zeg ik. Die, uh, dat soort mensen blijf je altijd houden. Ja, ja. In wat voor een, uh, uh, vakman of uh, brands waar je in zit. Ja, maar hoe kan ik nou beoordelen als consument of een schoenmaker een beetje goed is of niet? Hoe, hoe weet ik dat? Nou, meestal zie je wel de, de uitstraling van de zaak, de uitstraling van het personeel en de eigenaar zelf. Ook verschillende wedstrijden of wat je hebt gedaan en wat je dus allemaal doet in, de, in je eigen zaak. Ja. Ik denk dat dat een bepaalde uitstraling geeft. Hangt u een groot diploma op ook van dit kampioenschap ja, in uw tuurlijk, zaak? Ja. ja, ja, zodat iedereen kan zien: nou, dit is echt. Ja, uh... want ik ben er wel trots op natuurlijk. Ja, ja u, u kijkt heel bescheiden, hoor. Ja. Nou, <laughs> <laughs> ik ben ook een bescheiden jongen. Bescheiden jongen, ja. Maakt ja. u zich zorgen over de toekomst van het vak? Nee, helemaal niet. Nee, nee totaal niet. Nee, nee dat blijft. Maar schoenen uh, blijven bestaan. Het is een onderhoudsmiddel en uh, we zijn eigenlijk Het uh, is een dienstverlener beroep. Dus ik denk. Uh, het ambachtsvak in de schoenmakerij, dat zal wel blijven bestaan. Ja. En hoe, hoe reageren uw collega-schoenmakers op deze prijs? Ja, super. Ja? Ja. Zijn ze jaloers? Dat weet ik niet, Dat, <laughs> ik, dat kan geen Zeggen ze, zeggen op ze dat niet tegen u, Want, uh, ik nee, kan het beter. Ik, ik denk wel uh, dat dit ook weer een voorbeeld is... Van, uh, om uh, ook eens meer te doen aan, de, aan een wedstrijd... om te laten zien wat je kunt. Ja. Ja. Want wat brengt het u? Nou, voor mij persoonlijk brengt het uh, voor mezelf... dus heb ik dit gedaan van wat kan ik... En ik heb dus een bepaalde uh, liefde in mijn vak, uh, wat ik doe. En het brengt mij dus een, een goede kwaliteit schoenmakerij... waar de mensen dus naartoe kunnen gaan om zo te, te promoten... dat ik dus een goede schoenmaker ja. ben. Ja. ja, en waar zit u? Ik zit in Almelo. In Almelo, oh ja, dan moet ik wel een eentje weg voor mijn schoenen. Maar goed, dat is ja, nou, ik... we hier... hebben tegenwoordig ook uh, online... Oh, kijk... Dus, uh, online ja, de schoenmaker die blijft uh, ook bij de tijd. En bij zijn leest. Hè? Ja, en bij goed, goed hang dat diploma goed zichtbaar op in de zaak. Hartelijk dank, Johan Remmers, en nogmaals, heel hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. We gaan verder praten weer met Nico Arsbach. Uh, nieuwe CD, eerste live CD. Nico, uh, je zei al te bestellen via jouw uh, eigen website. Ga je ook optreden? Ga je ook op tour? Dat is wel de bedoeling, maar het is een slechte periode om dat nu te boeken. Want iedereen is op vakantie, dus uh, maar ja. we zijn het aan het uh, in elkaar zetten. Want hoeveel tijd heb je nog voor dat de dijk weer uh, van start Tot gaat? Tot januari volgend jaar, dus we hebben nog het hele najaar. Oké, okay, dus er is nog een mogelijkheid om jou ergens live op te zien treden op Zeker. een gegeven moment. Goed. Ook weer via de site te boeken. Ja, noem we even de site. Uh, www.zeilenopeenvreemdezee.nl Nou, die moeten we allemaal kunnen onthouden. Wat ga je voor ons spelen? Uh, samen konden wij de wereld aan, is het tweede liedje. Ik zit hier op de kade, de boten liggen links En rechts zie je de witte villa's staan Ik was toen een begin en jij begon toen ook En samen konden wij de wereld aan Jij was een van de beste, ik was aan jou gewaagd en de plannen die we maakten sloegen aan. Maar de kastelen die we bouwden, ze bleven niet lang staan. Toen zijn we onze eigen weg gegaan. Het is niet dat ik voortdurend, voortdurend aan je denk. Het is niet dat ik je overal zie staan. Er gaan maanden voorbij zonder op maar een moment. En samen konden wij de wereld aan. We maakten goud uit zand en er kwam champagne uit de kraan. Maar het succes verveelde, het werd een vaste baan. Toen zijn we onze eigen weg gegaan. Misschien goed dat het niet doorging, dat de droom niet bleef bestaan. Misschien was alles weg ons misgegaan. Ik wil je laten weten, ook al zie ik je nooit meer. Samen konden wij de wereld aan. Ik wil je laten weten, ook al zie ik je nooit meer. Samen konden wij de wereld aan. Da da da da da da da da, da. Nico Asbach, Samen wij de aan. En als u deze CD wilt of wil weten waar Nico de komende tijd te zien is, da da da da da da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 In de zomermaanden gaan we lu dagelijks luisteren in de regio waar het gesprek over gaat. Collega's van de regionale omroep of van een regionale krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. En vandaag steken we ons licht op in Amsterdam, in Limburg en in Gelderland. En we beginnen in Limburg. Dennis Ewald van L1. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gemeentebestuur van Weert heeft besloten dat vrijwilligers van 75 plus niet meer mogen helpen op het stembureau. Wat is er aan de hand? Ja, ja, exact. Ze hebben een plan bedacht... dat het allemaal wat soepeler moet laten verlopen op de stembureaus. Want de gemeente Weer is tot de conclusie gekomen... dat ze vaak laat zijn met het indienen van de uitslagen. Dat ze laat klaar zijn met tellen. Dus ze willen het allemaal wat professionaliseren. Daar hebben ze twee dingen voor bedacht. Enerzijds dat de voorzitter van het stembureau... per definitie een ambtenaar is. Dat waren altijd vrijwilligers, maar dat moet nu een ambtenaar worden. Een professional dus. En dat betekent dat de vrijwilligers, dat is de tweede maatregel... niet ouder mogen zijn dan 74 jaar. Dus als ze 75 jaar of ouder zijn, dan mogen ze wat betreft... De gemeente niet meer helpen uh, in de stembureaus tijdens de verkiezingen. Ja, en waren er veel van die 75-jarigen die uh, actief waren als vrijwilliger? Ja, het aantal zal wel heel erg meevallen in heel weert. Als het er tien zijn, denk ik, zal het veel zal het zijn. En ik vraag me af of die eh, inderdaad wel in staat waren... om de zaak echt goed te verstoren, zodat het merkbaar werd. Maar eh, ja, de reacties die stromen binnen ja? eh, op het eh, plan van het gemeentebestuur. Ja, 50 plus, eh, de, de landelijke partij die oh, een ja. Limburgse afdeling heeft... Eh, heeft het uiteraard meteen over leeftijdsdiscriminatie. Eh, de, de, de man Rob Rompen daarvan, die zegt van... ja, ik kan, ik kan me ook 30-plussers eh, voorstellen... die veel slomer zijn dan de gemiddelde 75 jarige En die deden wel een iPhone zitten te kijken, bijvoorbeeld. Ja, exact, exact. Dat soort zaken, inderdaad. En hij zegt van, ik vind 75, ik vind het ook geen criterium. je moet andere criteria laten meewegen. Bijvoorbeeld onafhankelijkheid, zegt hij, want daar schort het nog wel eens aan. Uh, in de gemeenteraad uh, van Weert ook meteen de nodige reacties... Uh, van beide kanten van het spectrum. De VVD uh, keurt het plan uh, heel sterk af. De SP keurt het plan heel sterk af. Die spreken allebei van een, uh, ja, een onzalig plan. Leeftijdsdiscriminatie, et cetera, et cetera. En de AMBO, dat is een oudere bond, mm -hmm. die vindt er ook helemaal niets aan. Nee, ja, nou, de burgemeester zo... wil het uh, allemaal wat vlotter laten verlopen. En dit is in ieder geval het plan zoals het er nu ligt. Ja, maar goed, als ik dit zo beluister, dan kan die burgemeester het wel schudden. Want ik geloof niet dat er iemand is die er wel voor is. Behalve hij dan. Ja, het zijn wethouders. Het gemeentebestuur uh, is er uh, voor En ik weet niet of die een meerderheid hebben. Ja, ik neem aan van wel in de gemeenteraad van Weert. En mm -hmm. de VVD en SP, dat zullen wel oppositiepartijen zijn. Maar uh, als er al, ja, laten we zeggen, een uur na het uh, bekend worden van het nieuws, een uur nadat de persbericht ongeveer op tafel ligt, al zoveel reacties binnen zijn, ik denk dat, het dan, uh, dat je dan wel kan spreken over matig draagvlak. Ja, lijkt me duidelijk. Op minst. Dankjewel, ja. Dennis Ewald van L1, voor jouw bijdrage vanuit Limburg. Dan gaan we naar Amsterdam, naar Jetske Schrijver van AT5. Ik begreep dat de buurtbewoners dus daar vanmiddag een bus hebben gekaapt. Busje zo, busje zo. Het is om even duidelijk te maken aan de mensen dat het uh, waarschijnlijk uh, afgelopen is straks. Uh, dan zeg ik van nou, dan wordt het hoog tijd dat er een protest komt. En ik vind dat iedereen nu gewoon uh, moet laten blijken dat, het, uh, dat de maat vol is. Geduld nog het busje komt zo. Nou, weet ik niet. Ja, je Schrijver geschreven van AT5, wat is er aan de hand? Ja, goeiemiddag. Ja, er is behoorlijk wat aan de hand. Een aantal verontwaardigde buurtbewoners heeft bus 22 vanmiddag gekaapt op het Kattenburgerplein. Die buslijn die rijdt sinds een paar maanden een nieuwe route. En daar is onder meer de Dappermarkt en het Oosterpark niet in opgenomen. Nee, zeg. En uh, Ja, met name de, de, de oudere bewoners in de buurt, die balen daar enorm van. Dat zijn uh, toch wel wat favoriete uitjes waar ze nu niet meer op een makkelijke manier naartoe kunnen omdat ze vaak ook slechter been zijn natuurlijk. En uh, ja, dat pikken ze eigenlijk niet. Nee. Ze hebben besloten die bus uh, te kapen. En hebben ze hem nog steeds in bezit of hebben ze hem alweer teruggegeven? <laughs> nou, ze, voor zover ik weet staan ze er nog steeds met spandoek. En kapen is misschien ook een beetje overdreven. Ze hebben uh, een bezet, de ja, bus. Ja. In 1986 is, heeft eenzelfde actie plaatsgevonden. En daar is het eigenlijk door geïnspireerd. Die okay. actie is echt legendarisch geweest. Die is ook echt gekaapt, die bus. En deze bus hebben ze meer staande gehouden... En, uh, met in, spandoeken behangen. Ja, in de hoop dat ze toch, uh, die route weer kunnen verleggen, dan waarschijnlijk. Precies. Ja. ja. Nog ander groot nieuws bij jullie: uh, een dodelijk afge ongeval afgelopen maandag in de buurt van Amsterdam Arena. En dan gebeurt dat, dat soort ongelukken natuurlijk wel vaker. Maar wat was daar aan de hand? Nou, um, daar, is, daar is iemand uh, aangereden. En dat is dus heel tragisch afgelopen. Uh, maar wat blijkt nu, uh, naar aanleiding van dat ongeval, is bij ons in ieder geval bekend geworden, dat de 1 en 2 meldkamer in Amsterdam... zich ernstig zorgen maakt over onduidelijke meldingen van de afgelopen tijd. En dat was dus afgelopen maandag ook aan de hand. Daar zijn toen in totaal zes telefoontjes binnengekomen, zes meldingen over dat ongeval. Alleen, dat waren uh, zes verschillende locaties die werden gemeld. Uh, de meldkamer heeft toen besloten twee ambulances te sturen. En één daarvan, de ambulance die als eerste arriveerde, die is ik geloof dat de verbinding met RTV Noord-Holland even uit de lucht is. We kijken even of die heel snel te herstellen is. En anders gaan we misschien maar even praten met, uh, met Omroep Gelderland. En dan horen we zometeen nog wel het verhaal ja. uit... Ja, ben je daar weer? Ik je hoor je. Hoor je ja. je, ja. ah, je ja. was even uit de lucht. Twee, je zei twee ambulances na dat ongeval. Uh, Klopt. Bij de arena. En wat ging er toen fout? Nou, de eerste ambulance, dat is natuurlijk wel heel belangrijk in dit geval, uh, is langs dat ongeluk gereden, omdat ze dus uh, verschillende locaties hadden doorgekregen. En uh, die tweede ambulance is wel uh, op de juiste plek uh, beland. Uh, helaas heeft, uh, heeft uh, deze persoon het slachtoffer dus niet gered en dus ook niet gezegd dat de persoon het wel gered zou hebben als die in eerste ambulance uh, wel bij het juiste punt was gestopt. Maar het is natuurlijk een zorgelijke zaak en de meldkamer zegt dat dit de laatste tijd veel vaker voorkomt mm -hmm. en dat ze dus heel veel onduidelijke meldingen krijgen en daardoor kostbare uh, secondes verliezen. En zij wijten dit aan het feit dat, uh, onder meer aan het feit dat mensen uh, um, de laatste tijd vaker op, op, uh, uh, uh, ja, met technische hulpmiddelen rijden mm -hmm. en dus uh, op die manier zelf niet heel scherp zijn op waar ze nu zich precies bevinden op het moment dat ze iets signaleren of dat er iets gebeurt. Okay. En ja, om die reden uh, gaat, uh, komt het dus vaker voor dat er allerlei onduidelijke meldingen binnenkomen... waardoor ze kostbare tijd verliezen, ja. wat je natuurlijk niet wil. Nee, dus mensen weten, het, ja, mensen weten dus niet waar ze zijn. Dat is het probleem eigenlijk. Niet precies, nee. En uh, nou ja, dat in dit geval zorgt dat voor een hele hoop onwenselijke situaties. En zij zeggen dat moet veranderen, daar, uh, daar, daar moet iets aan gebeuren. Er moet een soort bewustwording worden gecreëerd. Dat mensen toch scherper zijn op, uh, op waar ze zijn op het moment dat ze onderweg zijn. Oké, okay. dankjewel, Jets geschreven van AT5. Wij gaan... Uh, van Amsterdam naar Gelderland, naar Reinier Vermeer. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt nieuws over een patatkraam. Ja, nou ken je Bekijk. Apeldoorn een beetje? Nou, ik ben daar wel eens geweest. Nou ja, als je de stad in rijdt vanaf Beekbergen... daar staat er op een parkeerplaats een frietkar in een, een vrachtwagenoplegger. Dat patatkraam tamboer, dat is echt, echt een begrip in, uh, in Apeldoorn. En daar is iets mee aan de hand? Ja, het wordt al twintig jaar gerund door hetzelfde echtpaar. Dat zijn uh, Charl en Joke Tamboer. Ze zijn al 36 jaar getrouwd. Maar het bijzondere is dat ze altijd in zijn uh, voor een geintje. En als je daar een patatje gaat halen, dan word je toegezongen... of je krijgt een, een non-trompet solo Dus er is altijd wat te doen. Ja, maar wat is er aan de hand met de kraam dan? Nou ja, ze stoppen ermee. Ach, nee. Ik weet niet precies wat, wat Joker gaat doen. Maar Charles die, die mailde ons, die zegt van ja, ik, ik, ik ga wat anders doen. Ik word internationaal vrachtwagenchauffeur en ik ga de wereld weer in. En niet met de Frit-vrachtwagen, want die hebben ze verkocht aan een nieuwe eigenaar. En die gaat door onder een, een andere naam. Maar het huwelijk is nog wel in stand. Is volgens mij nog prima. Oké, okay, gelukkig. Nou ja, dat is wel een verlies voor Apeldoorn. Maar in ieder geval wel een nieuwe carrière. Uh, en dan hebben we nog het grensdorpje Elten. Ja, het is al een heel oud dorpje. Maar vanavond om 12 uur precies is het al precies weer 50 jaar bij, uh, bij Duitsland. Zit zo in 1949 uh, ging het terug naar, uh, naar Nederland... als uh, genoegdoening voor het leed in de Tweede Wereldoorlog. Maar in 1963 is het weer teruggekocht door Duitsland. Dus het is eigenlijk een soort ja, het, het Straatsburg van, uh, van Gelderland. Ja. Is het, want het is niet de eerste keer dat het van eigenaar wisselt. Nee, En dat, nu wordt dus gevierd dat het dan weer 50 jaar bij Duitsland hoort... maar ligt dat dan niet gevoelig bij uh, de mensen die vinden dat het bij Nederland moet horen? Nou ja, nee, ze voelen zich eigenlijk wel heel erg Duits daar. Ik bedoel, het, aanvankelijk was het Nederlands, maar dan hebben we het echt over de middeleeuwen. Uh, en daarna is het ergens in 1701 is het in het bezit gekomen van, uh, van Pruisen. Nou, tot die tijd werd er eigenlijk vooral Nederlands gesproken, maar ja... Toen werd de officiële taal Duits en dat is eigenlijk de afgelopen eeuwen is dat uh, gewoon zo geweest. Ja, dus het feit dat dat ze vieren, dat ze bij Duitsland horen, dat, dat, dat hoeven ze niet te rekenen op problemen met zo'n feest. Nee hoor, nee. Nee. Ja, sowieso. Het is een, een dorp in de grensregio. Dus mensen die zijn, ja, het zijn gewoon allemaal buren van elkaar. Dus uh, dat, dat gaat eigenlijk altijd goed samen. Ja. En hoe, hoe gaan ze dat dan vieren? Met het Duitse volkslied of, of uh, met braadhorst? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, eigenlijk niet. De, de, het hele dorp hangt op het moment uh, vol vlaggetjes. Maar ja, dat heeft helemaal niks te maken met dat ze 50 jaar weer bij Duitsland horen. Dat is namelijk gewoon voor de, voor de schuttersfeesten. Uh, en als je daar dan bent en je, je vraagt mensen van... Ja, goh, wat voor dag is het nou vandaag? Dan zeggen ze... ja. Uh, woensdag. En, ja. <laughs> het, het, het, het leeft ja, niet het, erg, waar je het, het leeft ook helemaal niet. Nou, want, wat het is, het is, ja, het, het is de grensregio. En sinds de EU de grenzen heeft opgeheven. is de fysieke grens zeg maar, met, die, met die grenshuisjes. Dat, dat is er al niet meer. Maar het, het is ook een grensregio. Dus in de hoofden van die mensen. daar zit ook helemaal geen grens. Want dat, dat zijn gewoon je buren. Ja. En zijn er meer van dit soort plaatsen in Gelderland? Zo, zo vlak ja. langs de grens? Oh ja, hoor, er zijn, eh, bij Winterswijk heb je ook eh, een dorpje. En daar, daar gaat het ongeveer ook zo. Maar het leuke aan Elten is wel... dat eh, toen het dus weer overging naar Duitsland... had je de butternacht En daarbij was het dus zo. Eh, koffie en, en boter waren in Duitsland eh, heel erg duur. En als je die dus exporteerde naar Duitsland... Eh, dan moest je daar ook nog eens een keer een heffing over betalen. Dus wat hebben nou een aantal Nederlandse handelaren gedaan? Die hebben In die nacht hebben ze... In dat dorp uh, heel veel boter en koffie. Echt Ieder hoekje en gaatje werd volgepropt. En op het moment dat het overging naar Duitsland... hoefde er daar dus geen enkele mark invoerrechten over betaald worden. En dat was echt dat was heel en lucratief. Tot op, tot op de dag van vandaag eten ze die boter nog steeds waarschijnlijk. Nou, je zou het bijna denken. Want ze hebben daar 50 tot 60 miljoen gulden aan verdiend. Zo, een heleboel. Dus dat, ja, ja. Goed, dankjewel, Renier Vermeer van, van Omroep Gelderland. Wij uh, gaan naar onze dichter, Onno Kosters. Onno, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan <kijf> graag uh, naar jouw gedicht luisteren. Wie de schoen past. Dit is het holst van de zomer. De laatste dag van de zevende maand. De warmte hangt als een vlag halfstok in de wereld. De stilte legt nu even. Een vinger op de lippen van de verhalenverteller. Wij gedenken deze wereld waarin niets meer valt te zeggen... Nu niets er nog toe lijkt te doen in het geweld, domheid en de vreedheid... waarmee de mens, de mens een breivik is. Schietend zijn geloof beleidend, om oog, om tand. Zichzelf van alle politiek bevrijdend. Een wereld waar Bradley Manning niet tot levenslang... maar wel tot 120 jaar veroordeeld worden kan. Maar ook de wereld waar een vrouw op staat die niet, oh zo nobel, kindertjes mee, ethisch hekt, maar zonder christelijk sausje wat doet, onder het motto, get it done. Dankjewel, Onno Kosters, voor jouw gedicht. We zetten het op de website, ditisdedag.nu. Daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten, Jacco van Tijl, Astrid Ozenbrug, Hanna Verboom, Bert-Jan lietert Peerbolter, Johan Remmerts en Nico Arsbach. En zometeen de Villa, Villa VPRO, met Ger en Tessel. Ger, goedemiddag. Hallo, Elsbeth, hi. Uh, wij praten zometeen met Wim Kok en we gaan het hebben over Wim Spit, de vakbondsman. Hij overleed zondag. We hebben het in het nieuws kunnen horen. En ze waren beide de grondlegger van de FNV. En Ind Veldt woont al ruim uh, 30 jaar in Zimbabwe. Met haar praten we over de verkiezingen. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is uh, bijna half vier. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal.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 De Thaise koning Bumi wordt morgen ontslagen uit het ziekenhuis in Bangkok. Daar heeft hij vier jaar gelegen na complicaties bij een longinfectie. Koning Bumi is de langzittende monarch ter wereld. Hij zit al 47 jaar op de troon. De hittegolf in China heeft aan tientallen mensen het leven gekost, melden Chinese media. Alleen al in de miljoenenstad Shanghai kwamen tien mensen om. Shanghai kampt met de ergste hittegolf in anderhalve eeuw. De temperatuur steeg 24 dagen achter elkaar tot boven de 35 graden. En de gemeente Weert wil bij verkiezingen geen vrijwilligers van 75 jaar of ouder in de stembureaus. Volgens de gemeente kunnen ouderen zich niet goed concentreren en tellen ze te langzaam. Weert hoort altijd bij de laatste gemeente in Limburg die de uitslag doorgeven. En tot zover het nieuws van dit moment. Wijnand Zwaan van de ANWB, hoe is het op de weg? Het is over het algemeen erg rustig op de weg. In uitzondering op de A20 van Gouda naar Rotterdam... staat file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Jozef Stalin is terug in Georgië. Zimbabwe kiest vandaag een nieuwe president. Althans, dat wordt door velen gehoopt. En hoe komt Egypte zonder nog meer geweld uit de politieke en economische chaos? Daarover gaat het in ons buitenlandpanel na vier uur. De elite, hoe ziet die eruit? Wie hoort erbij en wat heb je eraan? Dat is het thema deze week in de villa. En vandaag praten we daarover met kunsthistoricus Rudy Fuchs... die liever niet spreekt van een culturele elite, maar van een minderheid van liefhebbers. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO Vakbondsman Wim Spit overleed afgelopen zondag U heeft het vandaag in het nieuws kunnen horen Hij was de laatste voorzitter van het Nederlands katholiek vakverbond dat met de FNV opging in de FNV Wim Spit was de eerste vicevoorzitter van die FNV en Wim Kok de eerste voorzitter. Meneer Kok goedemiddag. Goedemiddag de FNV zegt in een persbericht dat er zonder Wim Spit geen FNV geweest zou zijn. Denkt u dat ook? Ja, absoluut. Dat is, uh, zijn persoonlijke bijdrage is uh, van unieke betekenis geweest. Want hij stond uh, op het moment dat die beslissingen moesten worden genomen... om tot een samengaan van NVV en NKV te komen... ...toch wel voor een hele lastige uh, opgave. Uh, aan de ene kant, het CNV was afgehaakt het, uh, in het begin van de jaren zeventig. Het Christelijk uh, Nationaal Vakverbond, ja. Ja, het CNV hechtte dus uh, zeer aan het behoud van de eigen protestant-christelijke identiteit. We leefden toen nog in de tijd waarin de verzuiling nog veel sterker aanwezig was dan nu. Dus dat is voor een katholiek vakverbond natuurlijk wel een enorme stap. Ja. Om uh, nadat het CNV was afgehaakt, toch in zijn eentje dan die, uh, ja, zoals we door sommigen werd ervaren overstap naar het NVV te maken. Het was natuurlijk geen overstap, want het NVV maakte ook een enorme stap door zich te verbreden. Het was over en weer natuurlijk een, uh, een, een, een, een, een risicovol avontuur. En ik heb in die tijd wel gemerkt hoe belangrijk het is uh, hoe mensen die dan aan de top staan, natuurlijk daarin staan in zo'n proces. En Wim was rechtlijnig, uh, uh, uh, recht door zee, uh, loyaal, betrouwbaar, en die eigenschappen hebben hem denk ik geweldig geholpen om uh, met ons inderdaad de basis te leggen voor de later FNV. U kunt, kon u het ook persoonlijk goed met hem vinden. Als ik u zo hoor, als u zijn, zijn, goede, kanten, uh, als u zijn goede kanten beschrijft, denk ik dat u elkaar ook echt mocht. Ja, we mochten elkaar en ik denk wat de vooral ook gold dat we elkaar uh, volledig respecteerden. En dat is belangrijk. Uh, zeker ook in die tijd met uh, bijeenkomende vakbondsculturen. Het, het is toch, het klinkt nu allemaal vanzelfsprekend. Maar een, een katholieke, rooms-katholieke uh, cultuur en een uh, overwegend sociaal-democratische vakbondscultuur bij elkaar brengen, dat doe je niet in één keer, dat moet groeien. Daar komt natuurlijk snel ook een beetje spanningen, tegenstellingen soms, problemen voort. En dan is het ongelooflijk belangrijk hoe mensen daar, die dus leiding geven aan het geheel, daarmee omgaan. Of je elkaar, als het daar een blind vertrouwt en, en, en ook recht in de ogen kijkt als dat nodig is. En dat was regelmatig nodig. Of dat je, elkaar, of dat je verschillende agendas hanteert. En wij mochten elkaar heel erg, ook nadat hij... Bij de FNV is weggegaan in 1982. We hebben elkaar ook nadien, niet regelmatig moet ik zeggen, maar toch wel met af en toe uh, soms toevallig en soms ook bewust uh, ontmoet en gesproken. En het respect en het vertrouwen en de waardering is eigenlijk altijd gebleven. Ja, als je op de NOS kijkt, de site van de NOS, nos.nl, dan zie je een filmpje waaruit dat uh, enorm blijkt. U uh, rijdt hem daaruit de gouden vakbondspeld, geloof ik, hè? U was toen nog uh, voorzitter van ja. de FNV. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Zeg, uh, uh, Wim Spit, uh, wat is nou zo zijn belangrijkste wapenfeit? U, u zult zeggen, zonder Wim Spit en mijzelf uiteraard, ja. geen FNV, maar even los daarvan. Wat is, waar is hij heel belangrijk in geweest? Nou ja, hij is belangrijk geweest, ook in het, uh, in het uh, krijgen van steun uh, voor de gedachte dat levensbeschouwing en vakbeweging uh, toch ook een thema is waar aandacht aan moest worden gegeven. En in die tijd was natuurlijk in het NVV wel eens de neiging om te denken, nou ja, we nemen nu dat, dat NKV bij ons op, uh, we worden dan wat groter. En uh, voor de, met name de Rooms-Katholieke arbeidersbeweging was natuurlijk levensbeschouwing, religie voor velen, maar ook levensbeschouwing in een brede, een belangrijke inspiratiebron, ook voor de zingeving aan het leven en ook voor het, voor het vakbondschap. En het feit dat daar ook expliciet aandacht aan werd gegeven, is uh, denk ik ook een heel belangrijk wapenfeit waar Wim Spit voor heeft gezorgd. Maar verder is het vooral... Uh, uh, uh, uh, ...toch de koersvastheid en, en de loyaliteit en de trouw en de openheid waarmee hij uh, werkte... ...die hem, uh, die hem heeft, hebben gemaakt tot, tot een natuurlijke vormgeving van een vakcentrale... ...die iedereen nu heel normaal vindt, dat wil zeggen een paar jaar geleden of een jaar geleden nog maar... Was, het NKV, was de FNV enigszins in, in, in moeilijkheden, maar dat heeft weinig met het ontstaan van de FNV ja, te maken. De ja. FNV werd dus, een, werd dus een, een, een, een hechte beweging. En het was, dat moet ook al wel gezegd, ook in de kring van bijvoorbeeld de machtige industriebonden. Eh, bij NVV en NKV ook geen onomstreden zaak. Die eh, FNV-vorming mm -hmm. Groeneveld bijvoorbeeld, die dus de aanvoerder van de industriebond NVW was... die uh, vond eigenlijk dat die, fusie de, die federatie er alleen maar mocht komen... als er ook op voorhand vast kwam te staan dat er een fusie op zou volgen. De katholieke pendant van uh, de industriebond, industriebond NKV... onder leiding toen van Piet Brussel, uh, die was precies het omgekeerde van mening. Die zei, nee, het mag wel een federatie komen, maar het mag nooit een fusie worden. Ik bedoel, nee. er zijn toch echt wel stalen We zijn zenuwen voor nodig... om in zo'n periode dan toch uh, standvastig... Te en door te zetten. U zegt er was uh, zeker en dat kan ook niet zonder wederzijds respect tussen u. Had hij dat respect ook nog voor u toen u naar de politiek overstapte? Want hij zei: ik heb zelf nooit enige politieke ambitie gehad, want ik vind politici eigenlijk een beetje egotrippers. Ja, nou, ik weet niet of hij dat persoonlijk één uh, op één nog op iedere politicus toepassing en verklaar. Maar ik, uh, ik heb die uitspraak wel eens gezien. Dat uh, is een rechtvaardiging voor het feit dat hij die keuze niet heeft gemaakt. Maar dat, dat is aan hem. Zoals ook aan mij was om het wel te doen. Dat heeft onze persoonlijke verhouding. En het respect voor elkaar, voor zover ik dat heb kunnen waarnemen bij hem, ook naar mij toe, dus nimmer geschaad. Heeft u nog wel gesproken in de latere jaren, laatste jaren? Ja, ik heb hem eigenlijk. Het, de laatste keer dat we elkaar uitvoerig hebben gesproken is alweer een jaar geleden ongeveer. Uh, toen hebben we elkaar heel uitgebreid gesproken. En ja, dat is een man die dus heel helder van geest bleef, humoristisch, uh, positief in het leven, levenslustig. En het is daarom ook heel jammer dat zijn leven zo snel is geëindigd. Het is wel uh, voor hem, denk ik, en ook misschien voor zijn familie... wel een, een troost ja. dat hem veel lijden bespaard is gebleven. Maar hij bleef dus een vitale, levenslustige, positief in het leven staande man... die volop de genugde van het leven heeft, uh, heeft uh, gezien en benut. Ja, Wim werd 89 jaar. Wim Kok, uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Tot de Dag. Dag. Psst. Zo, ik controleer even je zakken en even langs de benen. Ga ik even naar beneden. Dagelijks worden er uh, nou, zo'n 20 tot 30 voorgeleidingen aangevoerd. En uh, ja, daar kan natuurlijk wel eens iemand bij zitten. Als u van mijn helft de voet wil optillen, zoals dit, ja, top. Dat is een vriendje van me. Veel mij gespeeld vroeger uh, op straat. En Dan waren we een kleine ajax toen. <laughs> Jassen yes, uh, nakijken. Dat was gewoon een hele aardige gozer. Nooit gedacht van, uh, dat is een jongen die ik later terug ga zien... terwijl ik zelf uh, als pakketpolitie werkzaam ben op de rechtbank. Ik was de degene die hem ook toevallig moest fouilleren. En uh, ja, die uh, vertelde mij zelf al dat, uh, ja, nadat wij eigenlijk het contact vroeger verloren waren... dat uh, ja, zijn leven toch wel wat moeilijker is geweest. Nou gaan wij linksaf hier Echt zo. over het feit zelf waar uh, hij van verdacht werd, heb ik het niet gehad. Nee, nee misschien is het ook maar handig om uh, niet altijd te weten. Oké, okay, goeiedag. Dat was één minuut gemaakt door Maartje Duin. Deze week hebben we het in de villa over de elite. Wat is de elite precies? Hebben we er een in Nederland? En hebben, die wel, hebben we die wel nodig eigenlijk? Vandaag hebben we het over de culturele elite. En onze gast is kunsthistoricus Rudy Foeks. Meneer Foeks, een goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, hij was directeur van het uh, Volgers, van het Van Abbe Museum... gemeentemuseum Den Haag, het Stedelijk in Amsterdam... En hij heeft een wekelijkse kom, hoewel je dat zo niet mag noemen in de Groene Amsterdammer. Een pagina. Het gaat over de beeld en de kunst. Het heet Kijken en het is een, een pagina, een, blaadje, een bladzijde een die plaatje. u volschrijft. Met een plaatje. Met een plaatje. Ja. Ze zijn gebundeld en de tweede bundel komt uit. Kijken Die is net twee. uit, hè? Die net, is uit, net uit, ja. uit. Ja. Bij de bezige bij. Ja, ludion. Ludion, maar dat is bezige bij, toch? In nu in de boekhandel. Waar wij altijd mee nou, beginnen. Fijn, dank u wel, meneer Vroegs. Leuk dat u er was. <laughs> ja, zal ik weer nee, aan? Nou, dan ga ik gewoon beginnen. Doe ik net of het allemaal niet gezegd is. We gaan gewoon beginnen. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd, gisteren trouwens niet... Uh, wat Echt? is volgens u de, de definitie van de culturele elite? Die is er niet. Ik zou niet weten wat het is. Nee? Ja, dan moet ik weer een tweede vraag aanstellen. Is het dan wat ik eigenlijk wat ga wat ik nou, dus heb? Ik van, heb van... de minderheid. Het, ja, het is sowieso een minderheid. Wat, wat bedoeld wordt door de elite, door, door mensen was die we diens naam niet zullen noemen, de heer Wilders en dat soort mensen, die PVV, maar ook anderen, dus wat dat betreft in partijen zijn, wat hetzelfde partij van de arbeid, dat is allemaal hetzelfde wat dat betreft. En ze vinden allemaal kunst moeilijk, dus voor de elite. Want je hebt namelijk behalve moeilijke kunst, vinden zij, heb je ook eenvoudige kunst voor het volk. En dat is een enorme zwendel om dat te denken. Is, dat is niet zo. Dat is een scheiding nee. die, wat u betreft, nee. niet bestaat. Nee. Hoge en lage kunst, onzin. Ja, ik vind het. Kijk, de elite, je kunt zeggen, wat elite is, is, is die groep, als je het dan wel, toch iets wilt definiëren. Die groep die vindt dat het best niet goed genoeg is. Ja. En daarvoor staat. En dat ook probeert uit te dragen en over te schrijven en in tentoonstellingen, wat, jou, of wat er ook gebeurt, hè. Kijk, je kunt niet in die definitie. hoort bijvoorbeeld van beiden, of hoort hij uh, dir een dir dir dirigent nu. Mm -hmm. Of Shahid of die mensen. Of wie er nu is bij het concertgebouw? Die, uh, die man uit. Um, Letland, Estland, Litouwen. Die, die met de eerste partij. Die speelt en die, die voert een stuk van muziek uit. En dat is het beste wat hij kan, en daar, is het, daar zijn ze voor. En die mensen worden nu elite genoemd, alsof er ook een andere muziek bestaat. Ja, er bestaat een andere muziek, maar er bestaat geen halfslachtige Beethoven. Of halfslachtige Mozart. Nee, dat begrijp ik. Maar en, dus dan, zeggen, ja. dan zeggen andere mensen. Maar er ja. bestaat ook geen halfslachtige Johnny Jordan die het beste was in zijn genre. Ja. En dan gaat er zeggen ze... en dat genre wordt door de elite niet als genre erkend. Uh, dat is niet waar. Uh, je kunt ook van Jean Jordaan of van André Hazes, een, een onze nieuwe held. Ook, dat is heel goed. Maar het is niet hetzelfde als, uh, als Wagner of Beethoven. Omdat het, omdat het anders gemaakt is. Het is, het is gemaakt om te behagen. Om een, om een, er zit een soort van, van smaakmakerij in. Het kan heel goed gebeuren. Dat, dat kan heel goed gedaan. Zoals in het Rijkmuseum nu. Het Rijkmuseum is daarvan is de enige ding. Die is heel erg goed gemaakt. Hè. Er zit iets bij van hoe het gedaan is. Er wordt, wordt dus gezegd hè, dat ze hebben de, de schilderijen nu samenhangen met de, met de, met de historische voorwerpen. En dat de geschiedenis van, van Nederland valt nu binnen die collectie, collectie van, binnen de schilderij. Maar als je daar komt, en ik wil daar geen kwaad woord over zeggen hoor, eigenlijk. Je komt daar, en, maar het is toch weer Rembrandt die het hoofdpersoon eh, is. Dat was eigenlijk alle andere dingen. En heel veel, en heel veel, in heel veel zalen staan er dan objecten van, van kunstnijverheid, van historisch gebruik. Maar die zijn er een beetje, die, die staan een beetje ook als, als decoratie daar. En dat is ook heel niks, dat, dat kan ook niet anders. Het waren decoratieve voorwerpen. Mm -hmm. Maar wat is daar, daar, daar wat is daar nou, makkelijk bedoel, daar, aan? Dat echt... is dus, je kunt een. Je kunt een, een toneelstuk, laten nou we zeggen, het is een toneelstuk. Hè? De, de, de, een tentoonstelling is een toneelstuk, is een, is een voorstelling. Dat kun je dus doen met, uh, met veel kleur en poeha en mooi opgetuigd. En je, kunt, je kunt het ook veel kaler doen en veel schraler. Dat zijn twee verschillende vormen. En ik ben natuurlijk van de laatste vorm meer. Mm -hmm. maar, zeg je daar, maar, maar die eerste vorm heeft net zoveel recht van bestaan, dan kan je toch ook. Nou, u kent er inderdaad heel moeilijk bij. We komen nu in een gesprek waar we geen uitgang mee hebben. Nee, dat zullen we ermee ophouden dan. We terug gaan. De Elite is de minderheid. En ik heb altijd gezegd, de elite gaat naar Ajax. dat de elite zijn de rijke mensen. De elite heeft ook geen geld. De elite vroeger viel samen. Elite, macht, geld. Dat was de grote adel, dat was elite. Het is het niet meer zo. De elite, dat, is, dat zijn kunstenaars. Die zijn straatarm, vaak nou niet meer vuil, maar vroeger wel. Maar dat en... is, is nou juist het typische. Als je, als je leest over de culturele elite... Ja. en als je dan nou even daarna afstand neemt... dan valt één ding en, ineens op, dat, we, al, dat overkwam mij in ieder geval... dat het eigenlijk allemaal gaat over niet-kunstenaars... De elite zijn allemaal mensen eromheen. Museumdirecteuren, waar u er zelf een van was. Critici, uh, uh, galeriehouders, uh, uh, messenassen, noem het maar. Uh, mensen als Johan Polak. En ik heb een, een collega gevraagd in de culturele sfeer binnen uh, VPRO... wie is de nieuwe Johan Polak? Uitgever, intellectueel, denker, schrijver enzovoort. Hij zegt, die hebben we helemaal niet. Kreeg ik te horen. Uh, maar uh, af dit is een zijweg. Maar dat, uh, dat is nou de elite nee, eigenlijk. Kunstenaars die vallen er allemaal buiten. Dat is geen zijweg, dat is de hoofdweg. Dat die er niet zijn, zoals je zegt. En misschien zijn ze er ook niet, dat weet ik niet precies. Dat, dat is een merkwaardig fenomeen, dat ze er niet meer zijn. Dat betekent dat dat, dat niet meer belangrijk gevonden wordt... dat ze er niet meer zijn. Die hmm. mensen zijn niet meer bruikbaar. Hmm. He, dus um, ik ben weggegaan in het Stedelijk Museum... omdat ik me niet meer bruikbaar voelde op een gegeven moment. Er, er waren dingen gaande. en, zo, en er, Het bleek uit de, uit de omgeving dat er dus dat ze dingen ermee wilden, wat we dan nu oplugging op noemen... of populairder maken, dat kan ik niet. Toegankelijk? Toegankelijk, maar dat kan ik niet. Dan moet je, een ander moet je iemand hebben die dat kan, die een jongere is... en die dat hmm. geleerd heeft. En dat, dat volhouden, dat het beste niet goed genoeg is... en dat, dat het ook niet mee te marchanderen valt... dat is in mijn ogen in mijn is, is, is een... een, een een, uh, een grondregel een grond, uh, van de elite. Dat, je dat, dat, dat noem ik elite. Mm -hmm. in, in de zin van intellectuele elite. Maar daarnaast heb je elite... die valt niet meer, valt niet meer samen met de elite van de macht. Bijvoorbeeld, als dat zo zou zijn... Kijk, er zijn allerlei mensen in de, cultuur, in de cultuurwereld... die vinden dat de musea moet ernstiger moeten blijven. Er moet er zeker, of er moeten uitgeverijen blijven bestaan, om een product te noemen... die... die um, Boeken uitgeven die, er, die geschreven. daar is een discussie geweest over wie echt een schrijver was of niet, hè, in dat tijd. Een paar jaar geleden. Dat zijn discussies die, die zijn reëel, omdat, omdat er dus schrijvers bestaan. En iedereen weet wie dat zijn, ik ga geen eens namen noemen. Waarvan men denkt niet dat, dat is gemaakt, dat is gemaakt, dat is geconstrueerd. Zoals je het zoals je een soap construeert. Elkaar, je, dan moet je een dood in hebben, dan moet je een abortus in hebben, een abortus, een, een scheidsgeval, een, een ziek kind. Hè. Dat zijn, en andere leuke zo, dingen, zoals ja. schilderijen is dus zeven deel gemaakt zijn, er dus, zijn dingen op die horen erbij, want dat ze dat gezellig en leuk. En, terwijl in, de, in de cultuur en de kunst gebeuren de dingen die komen voort uit het niets. Die, die, gaan, die ontstaan buiten controle bijna van de kunstenaar. En die ontrollen zich en die komen ergens uit. Mm -hmm. En daar is een beetje de kern, heeft u ook wel eens gezegd, ja. waarom het voor sommige mensen. en waarom is, sommige mensen zich zo afzetten tegen ja, kunst. Zoals geluid, geluid, ook, omdat het niet herkenbaar is. Hebben ze het is, is vreemd. Het doet wat. Met ze, wat ze misschien wat, wat niet prettig is. Dus u, die kun, u zegt die kunsthaat kan ik wel begrijpen of uitleggen? Nou, ik, haat is een beetje... Ik, nou ja, dat wordt, je, je, je moet niets haten, maar... Nee, ik, ik, ik, ik haat je... niks, maar het wordt vaak zo genoemd. Er ja. wordt gezegd dat we, dat we in een periode zitten... Dat, dat er werkelijk sprake is van rancune en haat tegen Kijk, de hele kunst. De elite vindt, laat ik het zo zeggen... De elite vindt het grootste museum van Nederland is het Rijksmuseum. Dat hebben we nu gehoord al, al een jaar lang. Hè. Het beste museum, het grootste museum is het Rijksmuseum... Ik vind dat niet zo. Ik vind het rijmuseum een prachtig museum. Ik ben blij het open. Ze hebben het goed gedaan. Alle, alle lof en eer. En uh, lintjes en vlaggen. Maar het belangrijkste museum van Nederland is, is het, is het Sterkmuseum en het Vlaam museum. Dat zijn musea van moderne kunst. Welk, welk dat er ook is. Omdat daar vertoond wordt dat goed, wat nog niet gekend is. Daar waar, de, waar, de, waar de, de cultuur wordt gemaakt en waar het denken vorm krijgt en waar de dingen dwars komen te liggen. Hè? Mm -hmm. Waarin je plotseling ook... Kijk, wij, in onze cultuur zullen we op een of andere manier toch moeten... ons wennen aan het vreemde. Dat er dat zijn vreemde mensen in ons land gekomen. En nog, die komen er nog steeds meer. Er zijn vreemde talen, vreemde dingen. En ik vind, de kunst is is, is het gebied waar, het vreemde, waar je in het vreemde kunt wennen. Dat, dat is wat het is. Kunst is vreemd gaan. Mm -hmm. Vreemd zijn. Onbegrijpelijk zijn dwars zijn. En, en, dat en dat is eng? En, en, dat, en dat kan eng zijn, ja. En maar is dat, de elite dan de groep mensen... die daar een liefhebber van is... dat begrijpt en daar niet angstig van is? Nee, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp er geen bal van. Nee, maar je wordt er niet bang van. Hm. Nee. Ik vind het spannend. Ik begrijp er geen bal van. Ik, van die modele, al die kunsten, ik begrijp vaak helemaal niet waar het over gaat. Hm -hmm. Kijk, als iemand zegt... ik begrijp, ik, ik begrijp uh, Newman, he, die, die die dat blauwe schilderij. ja. Ik begrijp er helemaal niks van. Hmm. Ik zie, ik, maar ik zie wel een intensiteit gebeuren daar die diep indrukwekkend is. Ik zie wat, wat, wat Net Lokokk noemde: hè? koers vast. Hmm. Ja. Dat is een mooi woord. Hè? Wat hij zei over Wim Spit. Ja, ja. Koers vast. Dat is. Ik denk dat vasthouden en mee doorgaan. Wonderen aan hetzelfde. En elke kunstenaar doet dat, elke schrijver doet dat van belang. Die gaat door totdat het, tot het niet meer verder kan. En, dan, en liefst nog daar voorbij. Het laatste ook van, van Joyce is onleesbaar. Hè? Wat, uh, het, uh, James Joyce, ja. Finnegan's ik Finnegan's zweek. dat is bijna ja. onleesbaar. Bedoel, als mensen zeggen, dat vind ik geweldig, dat is onzin. Ik ben die liegen. <laughs> maar het gaat erom... Dat, dat het er je, is. Dat het er is. Je moet ook niet... Je moet niet ja, ik, en wat Elite zegt... Of wat andere mensen zeggen dan. Ja, maar dat begrijp ik niet. Alsof, er, alsof je iets moet begrijpen. Hm. Je staat in het leven toch als mens... die begrijpen toch helemaal geen bal van. Je het van weer, je het weer, van is, de natuur. Nu precies deze uitleg van u... die maakt dat... het nog erger wordt. de populisten... <laughs> zich zo afzetten... tegen wat zij dan de culturele elite noemen. Omdat zij zeggen, daar begrijp ik ook wel niks van. En die man je zegt... Wel, die wel man zegt ik, ik begrijp het niet en dat is helemaal niet erg. Dat vind ik wel erg, daar wil ik mijn geld niet aan besteden. Ja, dat dus, is ja, de gedachtegang... Goed, ja, van, van ja. dat trappen tegen die elite. Ja, dat is, ik kan het niet beter maken. Nee, de essentie van kunst is. En, en, en, en, en wetenschap ook een beetje. Wetenschap ook eigenlijk. dat er dingen geraakt worden die onbegrijpelijk zijn. En die op, op een duur blijken zin te hebben. He? Hm. En, en, en dat kan lang en kort zijn. maar die, dat. Mm, uh, dat, kun je, dat kun je natuurlijk zomaar voorstellen, dat is, dat is zo. Iemand krijgt een kind. Dus de boorling ligt in de wieg. En dan? Begrijp je dat dan wel? Wat, er dan mee, wat, er dan mee, wat dat kind wil? Wat er vervolgens allemaal wat er gebeurt allemaal met gebeuren. dat kind? Nee, dat, dat, dat begrijp je ook niet. Het nee, leven, maar daar, dat, dat vind ik maar dat vind ik met permissie simpel. Ja. Daar valt niks aan te okay. begrijpen. Da, het, oh, okay. het, dat is... Uh, tenminste, ja. uh, na, volgens mijn bescheiden uh, gedachten. zou het met kunst ook niet zo kunnen zijn. Dat je er helemaal niks achter moet zoeken. Het is gewoon. En laat dat gewoon gebeuren. Klaar. Ja, nee, dat, is, dat, dat is heb er. ik wel vaker gezegd. Het is er. Mm -hmm. Kunst bestaat. En ja. dat is het dan. Even nog naar de elite. Evelien Tonkens, een Was hoogleraar, je... die heeft een keer geschreven... Evelien Tonkens, Tonkens. Oh ja. zij is Kamerlid geweest, hoogleraar. Ze heeft hier over dit onderwerp veel lang nagedacht. Zij heeft een keer geschreven... We staan aan het begin van een langdurige, venijnige opstand... tegen de culturele elite. En dat wordt zichtbaar, zegt ze dan natuurlijk ook. Want ze schreef dat in de tijd van de aankondiging van die enorme bezuinigingen. De kunstwereld op de achterste poten. Die zijn inmiddels alweer wat meer met beide poten op de grond gekomen. Omdat ze ook andere wegen gaan zoeken. Maar dat was de reden voor haar om te zeggen, kijk, dit kijk, is het begin. maar dat is, dat, is, dat, ja, dat is een... Dat, ik weet, daar heb ik niks mee met dat soort reacties. Het zal wel zo zijn. Ik weet alleen dit dus bezuinigd wordt op de musea, op de, weet ik, de concerten, of de orkesten, wat ook bezuinigd wordt. En wij, dus ons, ons soort mensen, ik zeggen, hebben daar tegen geprotesteerd. Hij heeft geen bal uitgehaald, dus we hebben geen enkele macht. De elite zijn we ook al niet, hè. de elite zit ergens anders. We zijn eigenlijk alleen nog maar ons soort mensen. Ja, ons ja. soort mensen. En uh, ja, U <laughs> en zei het. Mijn, uh, ik, ik zei het, ja, nee, ik, uh, bij wijze van spreken. Want mm -hmm. ik moet een beetje een pakkende woorden vinden voor, de, voor deze radio. Um, dat heeft geen bal uitgehaald? Nee, ik bedoel dit... Die kunstenaar, die jonge kunstenaar... die nu in zijn atelier zit, zit, zit te ploeteren... te en vertwijfeld om iets te maken... wat beter is dan Mondriaan. Bijvoorbeeld spreken. Want dat is er wel in zijn afgelopen. Hij, hij wil ergens voorbij komen. Hij wil, het niet, hij wil het anders maken. De essentie van de moderne cultuur is... het moet anders. Hè? Het moet allemaal anders. Ook in de kunst. En die zit daar. En die heeft geen last van bezuinigingen want dat maakt hem niet uit, want hij heeft sowieso geen cent. Hij maakt die dingen, zoals in de tijd uh, Mondraan, toen hij jong was... of uh, Jan Dibbets, of wie dan ook, hè, die dat zo maakten. En nu blijkt later dat wat ze gemaakt hebben... toen ze het maakten, was geen mens geïnteresseerd. Wie het zag, vond het onzin, want die begreep het niet. Later blijkt dat er, dat er iets gebeurd is... Wat onze hele cultuur heeft veranderd. En bijvoorbeeld, in het geval van Monderaan, waar ik me het al herinneren. Als je in een gebouw loopt, hebben ze witte muren. De muren zijn wit. En de gebouwen zijn rechthoekig. Dat bestond daarvoor helemaal niet. Bij voor Monderaan bestonden er geen witte muren. Niet op, die manier, niet, op die manier niet zo helder als, als die het gemaakt heeft. Met andere woorden, die kunstenaar die heeft geen last van bezuiniging. Dus wat mevrouw Tonga zegt is ook een beetje onzin, vind ik. Moet ik zeggen. Mm. Die, die kunstzaam maakt dingen en die zullen blijken als een soort weg in de cultuur te staan en dingen op te lichten en, en in de te brengen kunst is beweging. Kunst dus eigenlijk is, ja. zou je kunnen samenvatten dat waar... Uh, um, of dat nou alleen de populisten zijn... maar in elk geval de mensen die zich nu keren... tegen de kunst en kunstuiting omdat ze het niet kennen, omdat ze het eng vinden. Die zeggen, maar wat we hebben... willen we bewaren. De Rembrandts en noem maar op. En, en de Mondriaans. Die doen eigenlijk precies hetzelfde. Die zeggen, behoud wat we kennen. Ja. En over honderd jaar zeggen mensen... behoud uh, wat, uh, wat we kennen. Dat waar nu tegen geageerd wordt. Dat is het dan. Even, even, uh, okay. Om, kort over, voorbeeld, op, want we op, hebben op, nog maar heel kort. Over, uh, uh, uh, uh, uh, kok. Op televisie soms hebben soms, een kamer van de minister hangt er schilderijen. Hè. Er hangen schilderijen nu. Bijvoorbeeld van appel of nog jongere kunstenaars. Marleen Dumas bijvoorbeeld soms een keer. Waarmee hun vader niet hadden dood willen worden gezien. Precies. Mm. Maar nu zijn de, kijk, wij eens met. En dat is heel merkwaardig, die, die, die, die verschuiving. En die verschuiving gaat los van wat elite overgenen is dus, Goed, Judy Fuchs. Hartelijk bedankt. Ja. De villa is zometeen buiten. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Ik was overal pistool piste Echt Het beste. Waarom kun je mij niet lief hebben? De NTR Radioprijs 2013.